De vrouw van de Libische leider Gaddafi is naar Tunesië gevlucht... melden bronnen bij de politie in Tunis. Gaddafi's dochter Aisha zou een paar dagen geleden... met dezelfde Libische delegatie de grens zijn overgestoken. De twee zouden op het Tunesische eiland Jerba zitten. Maar Gaddafi zelf verblijft is onduidelijk. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag zei vandaag dat Gaddafi bewijzen van misdaden van regeringsmilitairen wegmoffelt. Zo worden lijken van burgers verborgen en mogen ziekenhuisartsen geen lijsten bijhouden van gedode burgers. Moskeeën waar misdaden zijn gepleegd worden vernield, zei aanklager Moreno Ocampo. Gisteren vaardigde hij een internationaal arrestatiebevel tegen Gaddafi uit.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 Mega veel dieren zitten dicht op elkaar gepropt voor mega goedkoop vlees in de supermarkt. Doe er niet aan mee. Koop geen kilo knallers. Kijk op wakkerdier.nl. Bram Drexhage van Connection over de relatie met PwC. Kijk, die handtekening heb je nodig. Maar Connection wil er meer. Niet alleen de zorgvuldigheid die PwC kenmerkt, maar ook het scherpe oog voor andere zaken die binnen een onderneming spelen. En dat hebben we gedaan door het maximaal uit elkaar te halen. En wat helpt, is dat we af en toe goed met elkaar kunnen challengen.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 Twee machtige mannen die elkaars rivalen zouden zijn in de strijd om het presidentschap van Frankrijk. Maar iets zegt mij dat ze meer op elkaar lijken dan de beeldvorming doet vermoeden. I'm so happy to be here tonight. So Someone to love That's ever had somebody to love That's ever had somebody to understand That's ever had someone that needs your love all the time Someone that's with them when they're up Somebody that's with them when they're down If you had yourself somebody like this, you better hold on to them so Let me tell you something Sometimes you get what you want Listen to me. Beter dan de versie van de Stones, vinden wij. Everybody needs somebody to love, van Solomon Burke. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op morgen op deze woensdagavond. In Den Haag is het vandaag verantwoordingsdag. Bedoeld om eens rustig het beleid onder de loep te nemen en de consequenties daarvan. Maar werkt het ook zo? Zometeen hoort u Wilco Boom, die was erbij. En dan, waarom zoveel haast met de opvolging van Dominique Strauss-Kaan? Is het IMF dan zo belangrijk? En diplomaat, een diplomaat, en econoom en Duitsland-correspondent Wouter Meijer... belichten het geval DSK. Een enorme Hugo Klaus collectie komt binnenkort onder de hamer. Verzamelaar Gert-Jan Hemmink die komt zometeen vertellen waarom hij afstand doet van zijn kostbare spullen. En om vijf voor twaalf een verontwaardigde Emmenaar. Even te Napel. Want Emmen is namelijk verkozen tot onaantrekkelijkste gemeente van Nederland. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag, 18 mei. Een vervelend telefoontje voor de familie van Julien C. De rechter veroordeelde hem tot 12 jaar cel en TBS... vanwege de moord op Jesse Dingemans bij een basisschool in Hogerheide. Vijf jaar geleden. En die TBS is opmerkelijk, want psychiaters hebben nooit kunnen vaststellen... dat Julien C. ontoerekeningsvatbaar was. Hij weigerde namelijk mee te doen aan een onderzoek. Dat maakt het dan heel moeilijk. Als gedragsdeskundigen zeggen, wij kunnen niet vaststellen dat er een stoornis is. En dat heb je wel nodig voor een TBS. Ja, dan moet de rechter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat deed de rechter dus. De advocaat van Julien C. begrijpt de beslissing niet. Ik kan je ook afvragen of het wel in lijn is met Europese jurisprudentie. Ik betwijfel dat ten zeerste. Dus het is een, een zeer opmerkelijke uitspraak op dat vlak. Er is al er zal ongetwijfeld ook telefoonverkeer geweest zijn... tussen de advocaten van IMF-topman strauss Kahn. Hij zit in voorarrest omdat hij een kamermeisje zou hebben geprobeerd te verkrachten. Het Internationaal Monetair Fonds zit daarom nu even zonder leider. De Amerikaanse minister Geithner wil dat het IMF snel een nieuwe voorzitter aanwijst. Hij is natuurlijk niet in de om IMF te En ik denk dat het belangrijk is dat het IMF uh, formally. Put in place for an period, to act as er moet dus een interim voorzitter komen, vinden de Amerikanen. De secretaris-generaal van de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling vindt dat Kaan voorlopig moet aanblijven. Er zijn no, no vacancies uh, um, and the institutions continue to work. En we praten er zo meteen dus verder over. De telefoon bij het management van formatie De Toppers stond vanmiddag roodgloeiend. Want Gordon heeft bekendgemaakt de groep te verlaten. Hij wil meer aandacht besteden aan zijn andere project, Los Angeles The Voices. Ik wil graag verder groeien en ontwikkelen. Nou, qua figuur doet het al. <lacht> het is nog niet bekend of en wie Gordon gaat opvolgen. De andere drie toppers lijken op het eerste gezicht erg teleurgesteld. Ja. Hij krijgt een premie mee. <lacht> een oproeppremie. Dus laten we van hem af zijn. Stel dat u aan het begin van dit nieuwsoverzicht met spoed uw huisarts nodig had. Dan was het nog maar de vraag of u hem nu al te pakken had. In één achtste van de gevallen duurt het langer dan anderhalve minuut... voordat er opgenomen wordt. Minister Schippers eist verbetering. Ik ben er een beetje klaar mee en dat komt omdat de patiënt hier de dupe van is. De patiënt heeft zorg nodig, die moet geholpen worden. Als je dan huisarts wil zijn in Nederland, dan regel je dat die telefoon binnen 30 seconden wordt opgenomen. En dat gebeurt nu slechts in een kwart van de gevallen. Gelukkig zijn er ook huisartsen die wel aan de eisen voldoen. Alarm om mijn huisplekshuis. U bent heel erg snel met deze lijn opnemen. Ja, maar het is ook de spoedlijn. Ja, als we iemand aan de telefoon hebben, moeten we natuurlijk even zeggen van een momentje want de spoedlijn gaat, dan pakken we de spoedlijn. En dat was nieuws vandaag op radio en tv. Martijn Nijhuis met de krant van morgen. Het Nederlands Dagblad heeft een vertrouwelijke notitie... in handen over het vervoegd pensioen. Het is een stuk van de werkgevers en de vakbonden. Die willen dat het mogelijk blijft om met prepensioen te gaan. In de notitie staat ook hoe je dat zou moeten betalen. Met de vitaliteitsregeling. De opvolger van de levensloopregeling. Minister Kamp wil dat die fiscale maatregel wordt gebruikt... door mensen die er even tussenuit willen. Bijvoorbeeld om voor een ziek iemand te zorgen. Maar de bonden en de werkgevers vinden dus dat die regeling ook moet gelden voor mensen die met vervoegd pensioen willen. Verder staat in het stuk dat oudere werknemers gestimuleerd moeten worden om van baan te veranderen. Het zou normaal moeten worden dat iedereen die uitgekeken is op zijn baan op zoek gaat naar ander werk. Ook al is hij of zij zestig. De Telegraaf heeft het over de fusies van de publieke omroepen. Nou, je zou denken dat de krant staat te juichen omdat hij het altijd heeft over de geldverslindende publieke omroep... Maar nee, de krant komt met kritiek. Want twee aspirantomroepen dreigen de dupe te worden van de fusies... die de andere publieke omroepen hebben bekokstoofd, zegt de Telegraaf. De gefuseerde omroepen krijgen misschien meer geld... en daardoor blijft er waarschijnlijk niets over voor nieuweling Pound. En ook niet voor WNL, de omroep die is opgericht op initiatief van de Telegraaf. De krant vreest het ergste, want de hoogste baas van de gezamenlijke omroepen... zei vanavond dat WNL en Pound weinig toevoegen... WNL moet zich volgens hem op eigen kracht bewijzen... en dus niet een verlengstuk zijn van de telegraaf. In Metro gaat het over dubieuze cursussen voor ambtenaren. De Algemene Rekenkamer heeft uitgezocht... hoe het rijksgeld vorig jaar is uitgegeven. De conclusie? Er is 800 miljoen ondoelmatig besteed. Zo kregen ambtenaren een cursusje glas-in-lood zetten vergoed. Verder betaalde het Rijk meditatiecursussen voor ambtenaren. En ook betaald van uw belastinggeld een cursus homeopathie voor dieren. In de Volkskrant een lang verhaal over de crisis in Griekenland. Steeds meer Grieken zijn bang dat hun bank op een dag opeens gesloten is. Dus halen ze hun spaargeld van de rekening... en brengen het naar een bank op Cyprus. De Griekse banken hebben dus zelf steeds minder in kas en daardoor wordt het steeds moeilijker lenen op de kapitaalmarkt. Alleen nog tegen zeer hoge rentes kan dat. De teneur van het stuk, ja hoor, dat kan er ook nog wel bij. Pabo-studenten leren binnenkort hoe ze homoseksualiteit onder de aandacht kunnen brengen, meldt de dagblad De Pers. Nieuwe leraren moeten het bijvoorbeeld in de lesstof subtiel over homo's hebben. Denk aan een zin als... Hans koopt een fiets voor 50 euro. Zijn partner Kees koopt er een voor 60 euro. Hoeveel hebben ze nou samen betaald? Maar, constateert de krant, steeds meer homoseksuele leraren duiken zelf terug de kast in. De sfeer op school is onveiliger geworden... waardoor ze niet meer over hun seksuele voorkeur durven te praten. Zo heeft iemand het in de krant over een lerares die met haar vriendin op de bank zat. En door leerlingen voor haar huis werd uitgescholden voor vieze pot. Er moet een landelijk verbod komen op het dragen van een onderbroek onder een zwembroek vinden de eigenaren van zwembaden in Zeeland. Steeds meer pubers houden hun onderbroek aan... zodat iedereen het merk kan zien. Maar dat is nogal onhygiënisch, zeggen de zwembaden in het Nederlands Dagblad. Ze krijgen gelijk van een onderzoeker van TNO. Mensen douchen steeds minder vaak en ook minder grondig voordat ze gaan zwemmen. En ze nemen het ook niet zo nauw meer met de andere hygiëneregels. Ja, tot slot een schokkende mededeling van de onderzoeker. Elke dag liggen er vele honderden mensen in zo'n zwembad... Ook heel vieze mensen dus. En elke dag wordt maar 1% van het zwemwater ververst. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Battery Kinsey heet het nummer van de Fleet Foxes. Overmorgen moet Dominique Strauss-Kaan voor een Amerikaanse grand jury verschijnen... die bepaalt of er genoeg bewijs is om een rechtszaak te beginnen. Kennelijk is er geen tijd om daarop te wachten... want de Amerikaanse minister van Financiën, Geithner... riep het IMF vandaag op een interim directeur aan te stellen. Vanwaar die haast? Waarom niet tot vrijdag gewacht? Robert van der Roer is kenner van de diplomatieke wereld. Goedenavond, meneer Goedenavond. van der Roer. Waarom niet tot vrijdag gewacht? Ja, dat, uh, dat zou je inderdaad kunnen afvragen. Want uh, vrijdag is een belangrijke dag voor strauss kahn En voor het IMF en voor Frankrijk en voor misschien wel voor de hele wereld... die deze zaak op de voet volgt. Maar het wordt een lange affaire, dat is wel duidelijk. En als hij vrijkomt, dan kan hij de staat New York niet uit. En dan kan hij het IMF ook niet leiden. En dan heb ik het nog over het gunstige scenario. Blijft hij in Rikers Island... Nou, je kunt niet vanuit een cel het IMF leiden. Dus uh, ik denk dat de Amerikanen hebben gedacht, uh, dit wordt hoe dan ook niks. Uh, daar komt bij, zij zijn de grootste stem binnen het IMF. Door een, door een ingewikkelde stemmenconstructie. Zij zijn de bepalende speler binnen het IMF samen met de Europeanen. Zij willen geen machtsvacuüm aan de top van het IMF. Uh, en uh, ja, de, de, de internationale financiële wereldorde op dit moment is al wankel genoeg. En daar kan niet nog meer instabiliteit bij. In allerlei uh, democratieën in West-Europa is dit de talk of the town. Iedereen praat erover. Uh, er wordt wat afgekakeld op televisie, ook in Nederland. En ik denk dat de Amerikanen uh, zeggen... ...ja, wij kunnen niet nog meer uh, beurs onder druk hebben. We moeten snel optreden. En komt bij, ander belangrijk punt, de tweede man... de Lipsky, die nu tijdelijk het roer heeft overgenomen... ...die gaat ook in augustus weg. Met andere woorden, er moet snel gehandeld worden. Maar goed, als vrijdag blijkt dat er een rechtszaak komt... Hè, want dat is dus nog niet officieel nog niet eens zeker... dan uh, hadden de Amerikanen toch een, een, een sterker argument gehad... om tot de vervanger op te roepen. Terwijl nu mensen zeggen, ja, daar moet je niet zo hard op uh, beginnen. Maar... Ja, nou ja, dat, uh, wij zijn dat misschien in Nederland gewend... Uh, je, niet, niet schuldig voordat de rechter gesproken heeft. Ja. Maar uh, dat is absoluut zo. Maar uh, het was misschien logischer geweest, het was misschien iets zieker geweest. Maar het geeft aan dat... Uh, ja, zeg maar de, ...de onzekerheid die ook deze affaire weer toevoegt aan de al reeds bestaande onzekerheid op financieel gebied wereldwijd. Dat, die, ja, dat is gewoon één stap te veel, men kan dit niet erbij hebben. En men wil dus laten zien ook, wij, hebben, wij zitten er bovenop. En uh, het is overigens maar uh, het pleidooi van de Amerikanen, een pleidooi voor een tijdelijke man. Ze hebben niet meteen gezegd, hij moet helemaal maar weg... Dus dat is, dat is dan nog een verzachte omstandigheid. Ja, ik geef naar Wouter Meijer in Berlijn. Goedenavond, Wouter. Goedenavond. Ja, Duitsland is in uh, die kwestie uh, Griekenland, die natuurlijk uh, op dit moment uh, heel belangrijk is, de belangrijke speler. Ze draagt het meest bij aan die leningen voor Griekenland. Hoe staat Duitsland ja. daar tegenover? Willen die ook meteen vervangen? Nee, men heeft niet zoveel haast. Uh, men wil het ook vooral zorgvuldig doen. In ieder geval naar buiten toe wordt dat steeds benadrukt. Dat je ook moet bedenken dat strauss -K natuurlijk groot respect heeft hè, bij de Duitse regering. De verhouding met Frankrijk, met Parijs is heel belangrijk. Dus men wil dat allemaal niet in gevaar brengen door hem nu al te laten vallen. Want dat zou het in feiten betekenen als je nu roept dat er meteen een opvolger moet komen. Dus men laat die beslissing voorlopig liever uit IMF over. Maar uh, zowel Merkel als andere leden van de regering hebben wel meteen duidelijk gemaakt... dat als er een opvolger komt, dat zij wel weten dat dat een Europeaan moet zijn. Ja, want heeft Angela Merkel zich al uh, uitgelaten... wat wil die in deze... Ja, die heeft dat meteen maanden gezegd toen zeg maar, de nieuwe werkweek begon... en we het allemaal wisten van strauss kahn Meteen gezegd, het moet een Europeaan worden. Uh, de belangrijkste reden daarvoor is dat zij het IMF ook dringend nodig heeft... vanwege die eurocrisis om de problemen met, met Griekenland mm -hmm. en andere landen op te lossen. Het IMF staat namelijk bekend als heel erg streng. Dus een, dus een belangrijke bondgenoot als je, zoals Duitsland en Nederland willen... Uh, die Grieken duidelijk wil maken dat ze echt moeten bezuinigen. En strauss kahn was bovendien heel goed op de hoogte van al die kwesties in de euro-landen. Dus dat is iemand die Merkel, nou ja, als hij dan niet kan, dan moet er in ieder geval zo'n soort iemand weer zijn. En er speelt nog iets anders. Eh, Merkel heeft al een keer moeten slikken de afgelopen dagen... Eh, in een hele andere benoemingszaak... namelijk van de nieuwe president van de Centrale Europese Bank. Eh, dat wordt nu Mario Draghi, een Italiaan. Dat is ook niet makkelijk voor Merkel om aan de Duitsers uit te leggen... dat er een Italiaan nu over de euro gaat. En dan kan ze niet ook nog eens een keertje uit gaan leggen... dat er een Chinees of een Egyptenaar of wie dan ook de euro moet gaan redden. Nee, uh, per se geen uh, Chinees of een expert uit een andere opko opkomende economie... want die geluiden hoor je ook. Die geluiden hoor je ook. En die worden ook door de serieuze Duitse kranten wel keurig uitgelegd. Dat dat eigenlijk heel logisch zou zijn. Hè? Die landen die komen op. Die yeah. hebben uh, met elkaar ook een, een behoorlijk grote economische betekenis. Maar de regering en hier een beleid zegt toch misschien een andere keer. Een andere keer graag iemand uit China. Maar nu eventjes niet. Want het IMF heeft wat Duitsland betreft gewoon één hele grote taak nu. Namelijk dat op orde brengen van die Eurolanden. Dus het moet iemand zijn zoals strauss kahn Iemand die heel goed in Europa zit. Een goed netwerk heeft in de, in de financiële wereld hier in Europa. Ja. En welke namen? worden genoemd? Het meest genoemd wordt de, de Franse minister van Financiën, Christine Lagarde. Uh, die is algemeen gerespecteerd. Het probleem zou hoog uit kunnen zijn dat het dan weer iemand uit Frankrijk is. Uh, in Duitsland zelf worden er twee mensen genoemd. De vorige minister van Financiën, Pierre Steinbrück. Die heeft het heel goed gedaan tijdens de financiële crisis een paar jaar geleden. Alleen hij is van de verkeerde partij, namelijk van de SPD. Dat zou voor Merkel ook moeilijk zijn. En de baas van de grootste uh, Duitse bank, de grootste commerciële bank, de Deutsche bank, Jozef Akkerman, die gaat daar binnenkort weg als bestuursvoorzitter. Dus dat zou ook nog... Een Duitse kandidaat kunnen zijn. Ik ga door naar uh, Oslo. Daar is Paul De Grauwe, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Leuven. Goedenavond, meneer De Grauwe. Goedenavond. Ja, is het uh, belang om een opvolger voor Strauss-Kahn aan te stellen zo groot dat het allemaal zo snel moet? Ja, er zijn ook mensen die zeggen: nou ja, die organisatie die draait wel door. Ja, ik ben ook verwonderd uh, van uh, de snelheid waarmee de Amerikanen dat willen doen. Um, ja, uiteindelijk op twee dagen komt het nu toch ook niet aan. Hè. Dus uh, vrijdag uh, komt er een belangrijke beslissing. En een klein beetje respect voor de man het zou toch zijn dat men wacht totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dus uh, dat heeft mij bijzonder verwonderd, ja. Dat ze niet tot na vrijdag hebben gewacht. Ja, precies. Maar goed, was die Griekenland-problemen rond Griekenland spelen een rol? Die moeten opgelost worden. Hoe belangrijk was trouwens Kaan in die Griekenland-crisis? Ja, was wel belangrijk, hè? Dus uh, omdat hij toch uh, een man was die uh, ook de Grieken een beetje verdedigde um, en, en dus uh, meer zachtheid wil hebben in, in het austeriteitsprogramma. Um, en tegelijkertijd erin slaagde om toch het vertrouwen van de Duitsers te hebben. Dus dat was toch wel iets speciaals, hè? want het is gemakkelijk natuurlijk om de steun te bieden aan de Grieken. Maar ja, dan heb je vijanden in het noorden van Europa en hij, hij kon wel bruggen slaan. ja. ja. Uh, hoe belangrijk is het IMF eigenlijk in deze crisis? Er was een uh, commissie in Griekenland uh, op bezoek hè, om te kijken hoe het land uh, die bezuinigingen uitvoerde. Maar daar zat ook nog de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank in. Dus er zijn meerdere uh, spelers die zich yeah, ermee yeah. bemoeien. Ja. Ja, het, het IMF is belangrijk omdat wij het IMF uh, belangrijk hebben gemaakt. Dus eigenlijk hadden we dat allemaal kunnen doen zonder het IMF. Maar om allerlei politieke redenen, vooral in Duitsland, heeft men dat niet gewild. Mm. En heeft men dus uh, heel dat financieel pakket ook willen binden aan um, het IMF. Uh, en, en dus dat maakt dat het IMF veel belangrijk is geworden. Nu, um, het voordeel van het IMF is natuurlijk dat die... Um, niet alleen geld hebben, maar, maar ook heel veel expertise. Dus um, de mensen die naar Griekenland trekken bijvoorbeeld, die hebben toch heel veel ervaring met landen die in een gelijkaardige positie zijn terechtgekomen. Ja. En dat maakt het IMF in die zin toch ook wel belangrijk. Ja, minister De Jager, die hamert er trouwens ook steeds op, hè, op dat meedoen van het IMF. Ja, ja, ja dus uh, dus opnieuw, dat was niet echt nodig, hè, dus, uh, maar het... Uh, geeft wel weer um, de, het gebrek aan politieke eenheid in, in, in de eurozone. Hè. Dus hadden we een, een grotere politieke eenheid... dan hadden we absoluut het IMF niet nodig gehad. Nee, Maar goed, uh, er moet wel een opvolger komen... want de kans dat hij terugkomt is toch wel nihil, hè? Ja, er zal uiteraard een opvolger ja. moeten komen. Maar, maar wie, maar wie ja, moet het worden dat... dan? Een Europeaan of een Chinees? of? of, of... <laughs> Ja, dus ik denk dat het toch nog een Europeaan zal zijn. Um, ik denk dat de, de Chinezen of de Indiërs een, een goede case hebben om daar om nu eens geen Europeaan van te maken. Omdat uh, het duidelijk is dat het aandeel of het belanglieven van uh, Europa in het IMF uh, overtrokken is. Dat is nog altijd het resultaat van de, de geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog. En dus wij zullen moeten inleveren maar ja, dus de druk vandaag om het toch nog een Europeaan te maken, is, is toch bijzonder groot. En als Europa in één blok daarachter staat, en als de Amerikanen mee willen, um, dan zal het waarschijnlijk een Europeaan worden. Ja, we hoorden van Wouter Meijer al wat uh, suggesties. Uh, wie gaat het wat u betreft worden? Heel moeilijk te zeggen. Ik heb inderdaad de verschillende namen gehoord. Dat zijn... Redelijk uh, mogelijkheden, um, uh, maar ja, het kan altijd iemand anders worden. Ja, maar goed, uh, ik, ik heb zelfs uh, gelezen, uh, Nout Wellink. Ja, dat, dat, dat zou ook kunnen, ja. Dus uh, hij, heeft zeker, hij heeft zeker de mogelijkheden om dat te doen. En er is ook een, een Nederlandse traditie om dat te doen hè, in het IMF. Ja, Gordon Brown heb ik ook... Uh... Ja, maar hij wordt natuurlijk niet gesteund door zijn eigen regering. Dat is natuurlijk een, een grote handicap. Hè? Dus indien de indien Cameron hem zou steunen... dan zou, denk ik, Gordon Brown een heel sterke kandidaat zijn. Maar door het gebrek aan steun van de eigen regering is dat toch niet. Nee. Nou, de tijd zal het leren. Hartelijk dank voor, u, voor uw bijdrage. En dat geldt eveneens mijn dank voor uh, Wouter Meijer en Robert van der Roer. Fantasie Allez lauter auf mich hören. Ich höre mich an dir sattel, immer mit dir sein, mich mit Leben. Europees Herbert Grönemeier met Halt mich. Het is vandaag voor de elfde keer verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. De dag waarop het kabinet in jaarverslagen moet laten zien wat er in het afgelopen jaar is gepresteerd. Traditiegetrouw presenteerde de minister van Financiën dit jaarverslag in de Tweede Kamer en hij sprak daar de volgende woorden. Mevrouw de voorzitter. Verantwoordingsdag. Vandaag de elfde... is traditioneel het moment van de feiten en de cijfers. Het draait op deze dag niet om gewenste toekomstbeelden, maar om de harde gegevens van het jaar dat achter ons ligt. Toch gaat het vandaag om veel meer dan de kale getallen alleen. Voor mij voert bij deze terugblik de gezamenlijke politieke wil om Nederland er weer bovenop te krijgen, de boventoon. Dat is de rode draad. Al met al is 2010 een jaar waar ik met gemengde gevoelens op terugkijk.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 minder slecht dan we vreesden, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dank u wel. Een gematigd optimistische minister van Financiën, Jan Kees de Jager... vanmiddag bij de presentatie van het jaarverslag van de regering... aan de Tweede Kamer en de bijbehorende controlerapporten van de Rekenkamer. We praten erover door met politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Ja, minister de Jager grijpt de gelegenheid aan om vooruit te kijken... maar de bedoeling van de verantwoordingsdag was toch om terug te kijken om te beoordelen of het kabinetsbeleid het gewenste doel had bereikt... Ja, absoluut, Mieke. De verantwoordingsdag moet de tegenhanger zijn van Prinsjesdag. <coughs> Pardon. Dan worden plannen gepresenteerd. En in mei zouden dan worden beoordeeld of die plannen ook echt hebben gewerkt. Los van de waan van de dag, los van incidenten. Maar wat je ziet is dat de politieke partijen die verantwoordingsdag toch aangrijpen... om politieke punten te scoren en ook vooral vooruit te kijken. En zoals de jaren zegt, het gaat minder slecht dan gevreesd. En dat is natuurlijk, en dat is de onderliggende boodschap, aan het kabinetsbeleid te danken. Ja, en de jager is vast niet de enige die dat doet. Nee, natuurlijk niet. Ze doen het allemaal. En dat zal morgen ook blijken, want morgen is er in de Tweede Kamer... een groot fractievoorzittersdebat. En dat gaat dan over de jaarverslagen van het kabinet. En ik merkte het vandaag ook al in een gesprek met PvdA-leider Job Cohen. Hij gebruikte het terugkijken juist om te zeggen... dat Rutte, de premier, verkeerd bezig is. En Balkenende, en vooral Cohens voorganger Wouter Bos... toen als minister van Financiën, deden het volgens Cohen prima. Die zorgde ervoor in 2009 2010 dat de bankencrisis... niet tot een totale ineenstorting van de economie... Leiden. Ja, terwijl Rutte er met zijn snoeiemens volgens Goem een potje van maakt. Als je dat verslag door je oogharen bekijkt, dan moet je constateren dat het vorige kabinet behoorlijk succesvol is geweest. We zaten toen midden in de crisis, in de financiële en economische crisis, en het ging er toen om, om je uiterste best te doen om die zoveel mogelijk te verzachten, om ervoor te zorgen dat de werkloosheid, waar we toen ongelooflijk bang voor waren, dat die enorm zou worden, om die terug te dringen. En als je nu kijkt naar de resultaten van, die dat heeft opgeleverd... dan moet je eh, constateren dat dat kabinet daar behoorlijk in geslaagd is. Maar dat debat van morgen, dat heeft dus eigenlijk niet zo heel veel zin... want Nederland heeft nu een andere regering. Juist daarom heeft het wel zin, want dat betekent dat je het beleid van het vorige kabinet... kan spiegelen aan datgene wat dit kabinet aan het doen is. En wat je nu ziet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 moet je niet ook concluderen dat Verantwoordingsdag een dag is geworden... waar elke politieke partij, de Partij van de Arbeid, maar ook de anderen... Uh, gebruik van maken op een manier die hun op dat moment het beste uitkomt? Kijk eens, we hebben morgen die Verantwoordingsdag. Uh, we hebben nu ook te maken met het feit dat er verantwoording wordt afgelegd... over de resultaten van een vorige kabinet terwijl er een nieuw kabinet zit. Ik vind het dan echt enorm voor de hand liggen... om die dingen ook met elkaar in verband te brengen. Ja, zoals gezegd... Uh... Alle politici die grijpen die verantwoordingsdag aan om, om hun gelijk te halen. Ja. ja, en een mooi voorbeeld is misschien ook wel Mark Rutte vorig jaar toen in zijn rol als oppositieleider. Uh, hij maakte gehakt van het economisch herstelbeleid van, van Balkenende en van Bos. Het CDA liet zich volgens hem door Bos ringeloren en verkwanselde het degelijke financiële beleid van de jaren daarvoor. Hij zei toen letterlijk, ik heb het even opgezocht in de notulen van de Kamer... het CDA staat er alleen voor om een absurde begroting te verantwoorden. Het is, ik kan het niet anders zeggen... Dus Rutte, het is echt een genante vertoning. Nou ja, Rutte wilde toen 30 miljard bezuinigen. Nu regeert hij met datzelfde CDA, bezuinigt hij 18 miljard... en constateert zijn minister van Financiën, Jan Kees de Jager... dat het beleid goed werkt. Kortom, een andere rol, andere opvattingen. Zo de wind waait, waait zijn jasje... en ja. dat zie je allemaal met verantwoordingsdag. Ja, ik uh, komt dus niet echt van de grond, hè? Dat is de conclusie. De politici ja, die gebruiken ja. die dag toch, toch eigenlijk om een puntje te scoren. Maar hoe, hoe, hoe komt dat? Wat zit daarachter? Het heeft misschien wel iets te maken met de rapporten van de rekenkamer die erbij horen. Die, die zijn wel heel erg op de laatste cijfers achter de komma. Erg boekhouderig. En dat vinden kamerleden lastig. Dus niet erg sexy. En voor Kamerleden is het natuurlijk ook makkelijker en spannender... om vooruit te kijken, om plannen te maken... om op incidenten te reageren, reageren nieuw beleid te eisen. Dat is, dat is uh, spannender, interessanter om te doen... dan rapporten over vorig jaar te lezen en daar wat van te gaan vinden. Als je nou bijvoorbeeld de drama in Alfa aan de Rijn neemt, die schietpartij daar... Mm -hmm. dan is het voor een, een Kamerlid ja, makkelijker om bijvoorbeeld een nieuwe wapenwet te eisen... dan om nog eens te gaan onderzoeken of de regels uit de oude wapenwet wel goed zijn nageleefd. Het terugkijken, dat past eigenlijk niet zo in de aard van het beestje van een Kamerlid. Mm. Nou. De druk van de media en de publieke opinie zal ook wel een rol spelen, hè? Ja, dat is eigenlijk onvermijdelijk. Er wordt van Kamerleden ook vaak meteen actie verwacht, van ministers ook... als er ergens iets misgaat. En een Kamerlid dat een nieuwe wet eist, die komt eerder in de krant... dan een Kamerlid die zegt dat er gecontroleerd moet worden... of het in het verleden allemaal wel goed ging. En wat misschien ook nog wel een rol speelt... is de, de hoge omloopsnelheid van Kamerleden. Ze zijn tegenwoordig nog maar heel kort Kamerlid, soms maar vier jaar. Vroeger bleven ze vaak twaalf jaar of langer. Dat had ook zijn nadelen... Maar uh, nu blijven ze zo kort dat het collectieve geheugen van de Kamer... toch wel kleiner is geworden en de vluchtigheid is toegenomen. kan je wel zeggen. Dan zou ik zeggen, jij gaat daar heel lang blijven zitten, Wilco... om dat allemaal uh, tot in lengte van dagen te analyseren. Ik beloof niks. Oké, okay. goed, dank je wel. Okay. at the bottom Zit met het nummer: I need a dollar. Meer dan duizend werken van de Vlaamse schrijver en kunstenaar Hugo Klaus zullen worden geveild. En het gaat hier, al dus de veilingbaas Piet van Winden, om de moeder aller Klaus-collecties. De nu nog eigenaar van deze collectie is Gertjan Hemming. Hij kende Klaus persoonlijk en begon bijna vijftig jaar geleden werk van Klaus te verzamelen. En hij is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Gertjan Hemming. Ja, Soms dan uh, is journalistiek heel simpel, want dan is er eigenlijk maar één echte vraag. En die stel ik heel in, in de geest en stijl van Isra Meijer. Why? Het is heel simpel. Er is een tijdperk uh, afgesloten. Hugo is overleden. Uh, op eigen verzoek overigens. Uh, uit een zie uh, in 2008, op 79, 78-jarige -78 leeftijd. Zijn muze had er maar één. En die overzieer, lange tijd zijn vrouw geweest. Die overleed tweede kerstdag vorig jaar. En op dat moment uh, ga je bij jezelf te raden. Ik zit over enkele kamers in huis met het werk van hem. Mm -hmm. Dan denk je van, we gaan wat indikken. Ja, maar je moet het natuurlijk naar buiten brengen... als dat je een collectie onderbrengt. Maar het is maar een klein gedeelte van de collectie. Die ja. ik dus in eerste instantie verkoop. Ja, maar ik, ik vind het toch gek dat er verband is tussen zijn... Terwijl dat hij gestorven is en dat u die collectie dan krijgt. Dat kwijt. heeft ermee te maken dat ik hem zo goed heb mogen kennen. U, die collectie is daardoor voor u minder waardevol geworden, niet minder waardevol, maar heeft zijn werk gedaan. Ik heb jarenlang, ik spreek over drie decennia, mm -hmm. heb ik tentoonstellingen ingericht met werk van Hugo Klaus. Steeds een andere. Omdat je saaiheid moet vermijden. Maar uh, op een zeker ogenblik, als je grote held uh, niet meer aanspreekbaar is, dan krijg je toch een andere dimensie. Dat is mm. bij mij het geval. Ja. Dus ik blijf hem verzamelen, ik blijf dat, hem lezen. Dat wel. En de kenners weten wat ik in huis houd natuurlijk. Ja, maar ja, we, we, de, de meeste mensen zijn geen kenners. Dus nee, die precies. weten dat niet. En laat dat ik ook voelde... zo houden, Mieke. <laughs> nou, nou, dat stond inderdaad in het voorwoord van de katalogers. Van ja. de de prachtige katalogers heb ik hier voor me liggen. En er stond er ook zoiets over de kennis. dacht ik, nou, dat is ook niet leuk. Want alle mensen die geen kenners zijn, die worden misschien een beetje buitengesteld. En je, ik ga ermee naar buiten. Dan heb je altijd de mensen die zijn gespecialiseerd in jaloersheid en nijd en zo? afgunst. Jazeker, jazeker. Ik heb verschillende verzamelingen in huis mogen hebben. En ik vind altijd, de verzameling moet je niet voor jezelf houden. Maar moet je het juist tonen. dat geeft je dus contactmogelijkheden met andere mensen. En andere mensen hebben er ook plezier aan. Zijn er veel klausen? dan krijgen mensen alleen maar te horen, wat is het ja. waard? Wat is een eerste druk? Daar heb ik nog helemaal niet naar gevraagd, hoor. Nee, maar dat is wat, dus, <laughs> wat ik dus tegenkom. Ja, zijn er eigenlijk veel ver klaus verzamelingen? Ja, heel veel. Ja. Hoeveel? Maar het zijn wel Echt de serieuze. ouderen. Dat zijn er toch zeker een stuk of tien. Oh ja. Van er uh, zeven in België en uh, drie uh, en een half in Nederland. Vindt u het niet erg dat die collectie nu uh, uit elkaar valt? Nee, ik heb het, uh, zoals de Vlamingen zo mooi zeggen... one by one, één voor één verzameld. En het gaat nu één voor één weer de wereld in. En dan zeggen mensen, waarom schenk je het niet? Dan zeg ik, aan wie dan? Nou, ja, aan het letterkundig museum of zo? Nee, dat, uh, de functionarissen die bij uh, zo'n instantie werken... die willen geen verzameling, die willen uitzoeken... En dan zeg ik van, alles of niets, dus dat werkt niet. Ze zeggen waarom geef je niet aan een verzamelaar? Mm. Dan zeg ik, nou, ik ken niemand die een, over een oliebeerbond slot beschikt... met de nodige kamers om de collectie in onder te brengen. Maar verwacht u dan, u zegt, er zijn ongeveer tien echt serieuze Klaus-verzamelaars... dat die uh, zich uh, over deze collectie zullen ontwerpen nee, met dat is Het aardige, Klaus was een alleskunstenaar. En deze, het eerste gedeelte is dus zijn samenwerking met 34 beeldende kunstenaars... van Pierre Lachinsky, ja. via Dotermont tot Karl appel tot Roger Raveel. En dat zijn ook allemaal weer verzamelaars. Ja. Mensen die Roger, Roger uh, Ravel verzamelen en precies dat ene boekje zoeken. En dan ja. zit er een tekstje bij Klaus bij. Ja. En dat nemen ze dan voor lief. Hoe intensief was uw contact met, uh, met Hugo ik Klaus? Ik heb uh, het genoeg gehad. Hugo een tijdje zeer goed uh, uh, gekend te hebben. Dat ik over voornamelijk de Gentse jaren. En dat speelt zich af in de jaren 70 en de jaren 80. Als je aan Hugo Klaus denkt, denk je aan Gent. Hij is met Gent verbonden. Ja. Alhoewel de, de bezige bijzijn, de tegenwoordige uitgever, denkt dat hij in Antwerpen. Uh, oh ja? Ja, maar dat werkt niet zo. Het is een Gent naar. Ja. En daar heb ik wel morgen moeten. En die één-op-een gesprekken zijn onvergetelijk. En als ik weer zo'n gesprek met hem mocht hebben, dan had ik altijd een beetje een schuldgevoel dat hij als de maestro, zoveel tijd voor mij nam. Nou, Later kon ik het omdraaien. Kennelijk vond hij dat toch de moeite waard. Ja, op het zeker. moment kon ik het omdraaien. Konden wij samen boeken maken. Mocht ik zijn bibliotheek kopen af en toe. En dat was natuurlijk het leuke. Dan zat hij dus achter die grote afspraak, want de roken mocht nog in Gent. Hij zei, Gert-Jan, zou je niet mijn complete moelies willen kopen? Dan zeg ik, ja Hugo, maar ik heb net de complete moelies weggedaan. Ja, zegt hij, maar die hadden geen opdrachten van mijn hand. Dan zei ik, nou, dat wil ik dan wel, Hugo. En dan heb ik hier een voorbeeldje van. En dan zie je hoe met elkaar omgaan, en dat is natuurlijk iets voor de wetenschap. Ja. Voor Hugo, en voor Ellie natuurlijk, zijn muziek sprak er al over. De herinnering aan de dagen van de opera Guerilla, dat schrijft Harry Moelish dan in het woord bij de daad. Dat zijn toch stukken waar je, je op kunt promoveren. Ja. Uh, u was heel jong hè? toen u uw eerste ja. werkje van Klaus uh, bemachtigde. Hoe? Hoe jong? Ik was vijftien. Ja. Toen had u dus al uh, ja. voorliefde voor deze. En ik was op mijn bibliotheek in het provinciestadje waar ik ben groot geworden. Dat las ik dus. Dat een ja? Daar las ik dus in Natuurgetrouw las ik een verhaal van 22 regels. En die 22 regels, het verhaaltje heette Een Overtreding. Ik heb het later zelf in een paar exemplaren mogen uitgeven. Daar werd meer in beschreven dan uh, Russische auteurs in een trilogie nodig hebben. Hm. Dat was het mooie van Klaus. Puntig kunnen ja. schrijven. Had het ook een andere schrijver kunnen worden? Die u was gaan uh, Ik heb nooit iemand ontmoet nee? uh, van het Kaliber Klaus. Ja. Ik heb veel auteurs mogen ontmoeten. Met veel auteurs ook boeken mogen maken. Maar niemand had uh, de spiritualiteit van uh, Klaus. U zegt ook, uh, de initialen van Hugo Klaus die zijn niet voor niks... HC, Hugo Klaas, Hugo Klaas, Hugo Klaas, Hugo Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Um, u had dus meegenomen. Uh, ja, het leuke was dat ik op een zeker ogenblik. Uh, Hugo noemde mij dus zijn vriend. Dan zeg ik met de Heer God word je geen vriend. ze zeg ik, God Hugo, laten we zeggen dat we vriendschappelijke betrekkingen onderhouden. En daar soms wat plezier aan hebben. Dan belde hij dus op, op maandagavond. Ik heb daar een concreet voorbeeld van. Dan zei hij: jan er is een probleem. Ik krijg een grote tentoonstelling voor mijn 60ste in Kruis hem Bij de Galerie van Anneman. Maar Emiel, die wil voor mij, uh, die wil geen kataloges uitgeven. zegt zei, God Hugo, wat is het probleem? Hij zei, ja, zaterdag gaat al open. Ik zei, maar het is toch maandagavond. Uh -huh. Dus we hebben nog een hele week voor ons. Als je nou een klein voorwoordje zou willen schrijven, zoals jij dat alleen kan... en wat schetsen zou willen sturen, dan maak ik er een boekje van. Ja, maar wanneer is dat klaar? Toen dacht ik, goh, Hugo die in paniek raakt, zo ken ik hem niet. Ik zei, nou, zaterdag om tien uur, ja. als je dat wil. En hij schreef een voorafje en dat is op zich eigenlijk al ja, een documentje... Hij schrijft in het boekje, wat natuurlijk Pert Totaal ja. heet... De titel van de tentoonstelling van mijn kunstwerken... die geopend wordt op de dag van het verschijnen van dit boek... werd aanminnig aangeleverd door de heer Emiel van Allemann die al dus tot mij sprak. Beste vriend, als ik uw tekeningen exposeer... is het omdat ik dat voor een kameraad doe. Maar we moeten ons geen blauwe bloempjes wijs maken. Het is en blijft een Pert Totaal. Zelden is zo trefzeker het gevoel geschetst... dat de dichter schilder overvalt als hij geconfronteerd wordt... met zijn leven en werken, Hugo Klaas. Ja. Maar soms lukt dat niet in een week. Hij mm. zou een geboortegedicht schrijven voor mijn dochter Charlotte. Ja. En daar heeft hij zeven jaar over gedaan. Dus dat heb ik uitgegeven in zeven exemplaren. U kende hem goed. Hebt u enig idee of hij hier een mening over zou, zou hebben gehad? Dat u de collectie van de hand Dat zou hij fantastisch gevonden ja? hebben. Ja, ja. Dat, dat gaf ook al aan dat hij dus uh, grote delen uit zijn bibliotheek aan mij verkocht. Ja. Wat is nog een topstuk uit de collectie? Het allergrootste stuk vind ja. ik eigenlijk is het werkhandschrift van de Genesis. De Genesis is een boek. Dat zijn 33 lito's van Roger Arefield met 32 gedichten van Klaus en daarvan denkt de stad Brugge dat zij het handschrift hebben. Nee, Mieke, ze hebben wel een handschrift, maar niet het werkhandschrift met nee. de schema's en zo. En dat... en dat gaat ook op de veiling. Maar ja. zeg je, ja, mis je dat dan niet? Ja, ik heb nog een handschrift. Ja, ja er is heel veel. Uh, hoeveel, hoeveel zou de hele collectie waard zijn? Geen idee. Interesseert nee? me ook niet. Daar staat... Mijn totale opbrengst weet ik wel iets over. Dat gaat dus opnieuw in mijn verzameling. Die bestaat uit Hugo Klaus. Ik ga gewoon door natuurlijk. Okay. Uit uh, Annie van der Velden en de kunstenaarsboeken. Morgen is die presentatie van die collectie in Gent. in Gent. En de veiling zelf is op 28 mei, dus dat is zaterdag over een week... Mei, bij een Adams Amsterdam. Hartelijk dank, Gert-Jan Heming. Het is vijf voor twaalf. Emmen is de meest onaantrekkelijke gemeente van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Atlas voor Gemeenten jaarlijks houdt. Even ten Napel is geboren en opgegroeid in Veen En dat hoort bij de gemeente Emmen. Dag Even ter Napel. Goedenavond. Ja, Emmen, de meest onaantrekkelijke gemeente. Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat die onderzoekers op school niet uh, goed hebben opgelet. toen de provincie Drenthe en met name de Zuidoosthoek werd behandeld. Hoezo? Nou, hoe kan je dat nou vinden? Zo'n prachtige gemeente met, met, met zoveel leuke attracties en mooie dingen. Ja? Wat is er dan Ruimte, zo... rust, wat wil je nog meer? <laughs> wat is er zo mooi aan Emmen? Nou, neem alleen al Bakkerij te Apel aan de Hoofdstraat in Emmen. <laughs> Dat is al een bezoek waard. Ja. ja, en het Noorderdierenpark, het Veenmuseum in Barge Compascuum. Eh, bossen, de Emmerdennen. Ja. Het Oosterse de Honsrug. Je kunt er prachtig fietsen. Het Turfmuseum, eh, het, het Orgelmuseum. Nou ja. Maar uh, dat is het grootste van Nederland. Nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Je betaalt voetbal met uh, Emmen in de Jupiler League. E&O is een van de allerbeste handbalclubs van Nederland. Je zit vlak bij Duitsland. Op een half uur ligt uh, Groningen. Dat is uh, na Amsterdam of met Amsterdam de gezelligste stad van Nederland. Nou, meer reclame hoef ik toch niet te maken. Dus die onderzoekers bij de Atlas van Gemeenten, die zijn gewoon helemaal knots. Die moeten heel snel daarheen gaan. Dus uh, lekker een, een weekje daar naartoe. Vooral de fiets meenemen. En, en genieten vooral ook van de rust en zo. Ja. Uh, Evert, ik, uh, ik neem toch aan dat jij uh, daar nog steeds woont... Nee, nee, nee. Ik woon uh, sinds ik bij de omroep werk, woon ik in, in, uh, op de Veluwe. En dat lijkt wel een beetje op uh, de Zuidoosthoek van Drenthe. Uh -huh. Want het is te ver rijden gewoon van, van Emmen naar, uh, naar Hilversum. Dat is toch elke keer bijna twee uur. En dat moet ik niet doen, want dan uh, stoot ik te veel CO2 de lucht ja, in. Maar anders was je nooit verhuisd nee, want het is, het is daar prima voor toeven. Echt. Ja. Uh, uh, en, geen enkele reden om weg te gaan. Ja, en nu. Je bent toch al je. je, je pensioen, uh, zit al naar je pensioen? Ja, ja. Dus je ja, kan ja, ja, toch ja. teruggaan dan? Nou, weet je, mijn sociale leven ligt nu hier. De kinderen wonen hier in de buurt. En ja. uh, weliswaar woont mijn familie woont daar nog allemaal. En ik kom er echt regelmatig. Ja. Dus geen enkel probleem. Het okay. is er echt mooi. Oké, okay. dankjewel. Oké. Okay. Ja, dag. dag. Dag. Even ten napel. En Emme is dus geweldig. Ja, zometeen. Dan kunt u luisteren naar uh, Casa Luna. Te gast nederlands israëlische theatermaker Ilai den Boer. Die praat over zijn reeks Het Beloofde Feest. Dat is een serie familieportretten. En morgen Chris Keine.